Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De overstromingen van afgelopen zomer waren bijna de duurste natuurramp ter wereld. De watersnood in Limburg, België en Duitsland kostte gezamenlijk 38 miljard euro. Heeft een Britse hulporganisatie berekend. Er was één ramp die meer geld kostte qua, scha qua schade was de orkaan AIDA in de Verenigde Staten goed voor 60 miljard. Het rapport is opgesteld op basis van verzekeringsclaims. Alle overstromingen, natuurrampen en hittegolven worden meegenomen in het onderzoek. In Tirol moeten mensen die donderdag of vrijdag in een skibar stonden zich laten testen op corona. Ook moeten ze twee weken mondkapjes dragen en grote groepen meiden. Een medewerker van de tent is positief getest. Deze skihut was in het begin van de pandemie een grote coronabrandhaard. 220 Amsterdamse basisscholen openen na de kerstvakantie sowieso hun deuren voor groep 8. Daarmee wachten ze niet op een besluit van het demissionaire kabinet. In december gingen basisscholen last minute dicht vanwege oplopende coronabesmettingen. En de scholen willen nu niet weer overvallen worden en kiezen zelf voor opening. Brandweerman Otto van 70 dacht dat hij vanmorgen uitrukte voor een brand bij De Bakker in Muiden in Noord-Holland... Maar er bleek een nepmelding, speciaal voor zijn verjaardag. Op zijn leeftijd nog actief zijn als brandweerman is speciaal, zegt zijn baas. Voor ons is dat uniek. Ik denk binnen Brandweer Nederland zelfs uniek dat iemand 70 is en nog zo actief is. Je moet alle jaren moet je voldoen aan de periodieke keuringen. Ja, een soort stormbaar, maar dan helemaal gericht op de brandweer. En dat moet je elk jaar doen, boven de 50 al. En Otto doet dat dus al 20 jaar en dat is uh, toch een heel eind. Otto doet het nog steeds heel graag. Ja, het trekt me nog steeds en ik vind het, ik vind het nog steeds leuk. Je mede mensen helpen of je naast te helpen natuurlijk met uh, ongevallen, branden, leuke dingen, tragische dingen. De brand bij de bakker was dus in scène gezet om Otto te verrassen. Natuurlijk kreeg hij ook een grote taart voor zijn verjaardag. Het weer, het regent af en toe en het koelt nauwelijks af vanavond. Morgen grijs af en toe regen en een graad of tien. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Met, met NU, de herhaling van Alternative FM. Hold you for a minute, I will hold you.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 Me smile.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 Gaan wij voorlopig eventjes nog niet beginnen met wat live sessies. Dat doen we dus niet. En we kunnen beter het zekere voor het onzekere nemen. Maar als het aan mij ligt en als het ook aan Mars ligt... dan gaan we dat ergens halverwege januari gewoon weer opstarten. Dan gaan we dat weer doen. Dat we dan weer gewoon live optredens hier gaan doen... in de studio van ZFM Zandvoort. Of ZFM Zandvoort, hoe je het maar doen we wilt.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 Nu even niet, maar we hebben natuurlijk muziek uit 2021 en deze dame komt uit de buurt van Enkhuizen. Marianne Lichthart heet zij en ze heeft een album uitgebracht waar ook onder andere dit nummer op staat. Baby, Tomorrow. up that day one less than breeze in the winter rain We were seventeen and yet sooner We would try yeah We would try yeah at the with you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 I can in the total dark up against the night sky and I wish that you were You. and I'm lost without your ZANG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 against my team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 Rezi zoekt zichzelf sinds de lift off Echt ik van niet uit karakter, ben geen spin-off Skip geld, skip trots, beter skip hopes Als je niet leeft tussen de regels is het zinloos Er zal vast geld zijn Waar ik misloof In yeah. een wereld waar ik niet van kan proeven Ach baby, dit is dan maar zo heb een stem en mijn liedjes en mijn kind ho. Oh, oh. En een brekje waar ik hoop en op en daarop drie hoop. Oh, oh. Heb een meisje, ze masseert me en ze zingt. Oh, ik ben een lach met een tran en een knip. Oh, oh, het zou kloppen als je denkt dat ik spoiled ben. Gezonde vrienden, gelukke liefde en een mooie fam. Maar voor wat ik nu kan doen, heb ik doorgezet.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 Ik heb een stem en mijn liedjes en mijn kin, ho En een plekje waar ik op ben, daar op drie, ho Heb een meisje, ze maseert me en ze zingt, oh. Ik ben een lach met een traan en een knip, oh. Oh, vast geld zijn. It is no. En zij waren het laatste die hier uh, geweest zijn. Rens en Crazy met uh, Lola B. Uh, er is ook uh, bij 3 voor 12 een videoclip uh, van hun uh, te zien. Is volgens mij weer van een ander nummer. Maar goed, dat mag uh, de pret niet drukken. En daarvoor hoorde je Rona Rode met You. Het is uh, 2021. Uh, het was ook het jaar dat wij bijvoorbeeld ook een band als deze in de studio hadden. Kafka.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 Bloodstains stains on the bathroom walls will serve you well. Screwed reminder. posters and the money I couldn't bring myself to steal Keep the self destructive tendency You persistently start leaves the stabbing of eyes has long since prophesied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 with silence so I thought it'd be an open door but I guess I misbelieved but at least I You my heart, my soul. I will never let you go. Ook deze komt uit Noord-Holland, Brian Richards.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 Good. I wasn't.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 Dat nummer dat heet Dancing Dandelions. Dancing zien we